Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In China is Xi Jinping herkozen tot leider van de communistische partij. Het betekent dat hij ook de komende jaren de grote baas blijft. Het wordt de derde termijn van Xi en dat is bijzonder... vertelt mijn collega Elisabeth Steins in de podcast Het China van Xi. Hij wil meer tijd om zijn Chinese droom te vervolmaken. Om van China een moderne, welvarende en sterk socialistische natie te maken. En daartoe is het partijstatuut. Sinds kort aangepast, het maximum aan twee termijnen voor een partijleider is geschrapt. En Xi Jinping kan dus aanblijven, zolang als hij dat nodig vindt. Hij zei ook dat zijn land er niet alleen voor wil staan als het gaat over de toekomst. China kan niet zonder de wereld en de wereld kan niet zonder China. Rusland heeft vannacht weer op burgerdoelen in Oekraïne geschoten, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Het zou gaan om aanvallen op energievoorzieningen en daardoor zouden zeker anderhalf miljoen mensen zonder stroom zitten. Zelensky zei verder dat het steeds beter lukt om de lucht boven Oekraïne te beschermen, mede dankzij hulp uit het westen. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is vanochtend een man van 33 om het leven gekomen. Door een onbekende oorzaak belandde de auto op zijn kop. De snelweg is tussen de Lutten en Oldenzaal Zuid afgesloten voor onderzoek. Hoe lang dat duurt weten we nog niet. En Vitesse heeft gisteravond in de eredivisie gewonnen van Emmen. Het werd in Arnhem 2-1. Deze overwinning kon Vitesse goed gebruiken na de uitschakeling in de KNVB-beker door Kozakke Boys, zegt trainer Philip Koku. Het was wel belangrijk dat we vandaag een positieve reactie gaven en in ieder geval een resultaat boekten. Nou, daarvoor moet ik denk ik toch de complimenten geven aan de ploeg, want er stond natuurlijk best wel wat druk op. Eerder op de avond won Ajax met 4-1 van RKC Waalwijk. Feyenoord kwam niet verder dan een gelijkspeel tegen Fortuna Sittard. In de Kuip werd het 1-1. Het weer steeds meer bewolking. In de loop van de middag een paar buien. Het wordt 16 tot 20 graden. Vanavond kan het nog wat onweren. Het gaat ook flink waaien. In Zeeland en Zuid-Holland moet je dus even opletten als je de weg opgaat. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad staat nog Viederbij Knoopend Zaandam. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat had te maken met een oliespoor op de A7, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM-jazz. Yes. Terug bij twee uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauhorst, Mr. Brightside. We openden met African Gumbo... van de letterlijk en figuurlijk waanzinnige James Booker. Een van de beste pianisten ooit in mijn uh, bescheiden uh, mening uit New Orleans. Dit uh, komt van... Uh, de, de nummer African Gumbo komt van opnames uit 1973, die pas in 1997 een, een, een breder publiek uh, bereikte. Zo'n 13 jaar na de dood van die Booker. Er zijn maar weinig uh, studioopnames van Booker beschikbaar. De excentrieke, onaangepaste en zwaar, zwaar uh, verslaafde pianist, die uh, gruwelde van studio's. Uh, in 1973, op deze opnames, werd hij bijgestaan door enkele muzikanten uit de band van uh, Dr. John. Een paar jaar nadat hij uit de Angola State Prison was uh, ontslagen. En in de baaien zat hij niet alleen zijn uh, vrijheid, maar ook een, uh, een oog uh, verloren. Als draaideur junkie werd hij een bekende van de officier van justitie van New Orleans. En dat was Harry Connick Sr. Uh, die Booker vaak een alternatieve straf oplegde, namelijk het pianoles geven aan zijn zoontje. Harry Connick Jr. James Booker. Nog eentje dan, omdat die zo lekker grooved. James Booker met een nummer van eigen hand... Uh, uh, Put The Light Out... Put Out The Light, dus, uh, ja, dat is het, Put Out The Light... van uh, zijn album uh, Junko Partner uit 1973 of 1976, rond die tijd. Uh, ja, naam om te onthouden, James Booker. Uh, brengt ons bij een andere pianist en componist uit Brazilië... Antonio Aldovo, uh, daar heb ik wel eens wat eerder uh, van gedraaid... En uh, ja, die heeft een uh, nieuw album uit. Dus dat is altijd de moeite waard. Hij doet veel uh, in uh, bigband uh, <coughs> big formaties. Maar dit keer is het een uh, octet wat hij heeft samengesteld. En dat zijn nummers speelt. Dit nummertje heet Cascavel. Pianist Roy Merriweather... die kan er denk ik wel over meepraten... of kon er over meepraten. Na wat kleine successen in de jaren 60 raakt hij langzamerhand totaal in de vergetelheid... ondanks zijn machtige pianospel. Uh, dit komt van zijn fraaie album... This One's On Me uit 1999. En het nummertje dat je hoorde heet... The Beautiful Ones. En ja, misschien kwam het je bekend voor. Inderdaad, het is oorspronkelijk... van de hand van Prince... Roy Mary Waters. Uitvoering. Kom er ook mee door, denk ik. The Beautiful Ones. Um, de afgelopen weken kwamen ons weer enkele titanen uit de jazz te ontvallen. Denk bijvoorbeeld aan saxofonist Pharaoh Sanders en pianist Ramsey Lewis. Uh, vandaag sta ik eerst even stil bij saxofonist, fluitist <coughs> en basklinieker Dick Fennick. Die uh, overleed vorige maand aan de gevolgen van de ziekte van Alzheimer. Uh, was een alleskunner op alle saxen en ook op fluits. En volgens mij in 1964, rond die tijd, richt hij samen met pianist Rijn de Graaf het Rijn de Graaf Dick op. Hij zat ook uh, in een meer avant Free Fair met onder andere Erik uh, Ineke. Speelde bij de Skymasters en in het Metropoolorkest tot, uh, tot een tijdje geleden. Uh, een overzicht van werk kun je trouwens vinden op de site jazzpodcast.nl. Uh, nu draai ik een uh, vermoedelijk eind jaren 80 uh, radioopname met Fennick op een soort van uh, ja, elektronische uh, blaasapparaat. De Yamaha WX7 heet dat. Dat klinkt een beetje als een panfluit. In zijn uitvoering van de beroemde mondharmonica solo van Toets Thielemans In het nummer Dat Mistige rode Beest. Van de soundtrack van de film Turks Fruit. En uh, volgens mij wordt Fennick hierbij gestaan door het uh, Metropool -orchest. Dick Fennick, dat mistige rooie beest. Making and hit. jazz. jazz, jazz, jazz. jazz. Zo'n twee weken geleden kwam Ronnie Cuber te overlijden. Een van de vaandeldragers op de bariton sax na het heengaan van Gary Mulligan in 1996. Die Ronnie Cuber is te vinden op een gigantisch aantal albums in het jazz- en popsegment. Denk bij het laatste aan Eric Clapton, Paul Simon, Jay Band. Uh, hij trad ook in Nederland uh, veelvuldig op, onder meer met uh, de Graaf en het uh, Metropole Orkest. Dus uh, we mogen ons gelukkig prijzen met het omvangrijke werk dat hij ons heeft uh, nagelaten. Lucky heet het nummer. Dat uh, is te vinden op het begin 2022 opgenomen album. Dus dat is denk ik een van zijn laatste, zo niet de laatste opnames van Ronnie Cuber met de WDR Big Band die op initiatief van uh, drummer Steve Cat. De, de Gat Gang uit de jaren 80 en 90 voor eventjes deed herleven. En uh, dat, uh, <coughs> daar hoorde je ook nog uh, Eddie Gomez uh, op een geweldige bas-solo. Uh, ...van Nueva Manteca's Mantica's, uh, Mantica's tributealbum aan uh, Art Blakey en Louis jan Hartong... ...de oorspronkelijke stichter van Nueva Manteca. Uh, dat uit de Assische rezen door toedoen van uh, saxofonist Ben van der Dungen. Uh, ik heb al eerder uh, van dit album uh, wat uh, gedraaid. Uh, dat is onlangs dus ja, een aantal maanden geleden uitgekomen... Uh, art heet het. No Problem heette dit nummertje met glansrol voor uh, trompetist Oscar Chucky Cordero en de Duitse pianist Mark Bischoff. Uh, ik heb uh, nu even Manteca onlangs in Haarlem aan het werk gezien. Ik zou zeggen als de band bij jou in de buurt komt, altijd gaan bezoeken, altijd gaan kijken is echt een uh, topband in Nederland en in de wereld eigenlijk. Uh, de zon wil nog niet doorbreken, maar ik breng je met mijn muziek de zon in huis. We gaan nu naar een favoriet onderdeel van ZFM Jazz. FM Jazz Top 2022 Cover Up Cover-ups. Een veel term in de hedendaagse politiek en media. Met uh, natuurlijk een negatieve connotatie. Maar bij ZVM Jazz heeft de cover-up gelukkig een veel positievere betekenis. Bij mij gaat het om covers. Van nummers uit de welbekende top 2000 uh, van afgelopen jaar. Gespeeld door uh, muzikanten die ik graag juist in het zonnetje zet, die uh, ja, de aandacht verdiende. Met vandaag toetsenist Don Randy. Bekend uh, lid van het fameuze Wrecking Crew. De groep uh, sessiemuzikanten in LA in de uh, jaren 60-70. Die aan honderden pophits en uh, veel Specters sound uh, bijdroegen. Uh, hier hoorde je Randy uh, met zijn uh, eigen band Quest en hun uitvoering van het welbekende Sloop John B. Dat is eigenlijk een traditional van uh, uit de 19e eeuw volgens mij, maar het werd uh, een hit in uh, de uitvoering van de Beach Boys. Uh, Don Randy is trouwens ook te vinden op uh, albums van die Beach Boys uh, met zijn nummertje. Uh, Sloop John B., zijn uitvoering daarvan, zijn cover, uh, komt hij binnen op plek 12 200, uh, 1222 in dus die ZFM Jazz Top 2022 cover-up. <middels> You don't know just what to do Living all of your days in darkness Let the sun shine through You ever feel that somehow, somewhere If you've lost your way And if you don't get a help quick You won't make it through the day Could you call on Lady Day Call on John Coltrane now, cause they'll, they'll wash your troubles, your troubles, your troubles, your troubles away. Plastic people with plastic minds, they're on their way to plastic homes. No beginning, there ain't no ending, just on and on. It's All because they're so afraid to say that they're alone Until our hero rides in, rides in on his saxophone Could you call on Lady Day? Or could you call on John Coltrane? Now, cause they'll, they'll wash your troubles Your troubles, your troubles Your troubles away Giacomo Gates, de Amerikaanse Lee Towers van de Jazz, zal ik maar zeggen. Hij begon zijn loopbaan of uh, ja, zijn, als bouwvakker, maar uh, belandde uiteindelijk in de jazz. in zijn repertoire kiest hij niet alleen voor, voor de hand liggende American Songbook uh, repertoire. Maar zoekt hij tevens het aanbod van avontuur, in minder bekende songs, zoals uh, van <kussiontie> de zwarte Amerikaanse singer songwriter en poëte Jill Scott Heron, die in de jaren 70 verantwoordelijk was voor een klassieker in het blues- en soul-genre. Misschien ken je het wel. The Revolution Will Not Be Televised. En Giacomo Gates wijde zijn album... Uh, Andy Jill Scott Herron. zijn album The Revolution Will Be Jazz. Uh, daarna, gevolgd door de Dutch Jazz Orchestra... oorspronkelijk uh, opgericht in 1983... inmiddels ter ziel gegaan... een zogenaamde documentatie Big band die een, uh, ja, het archief in doken op zoek naar obscure partituren... ...van uh, uh, vooral Amerikaanse jazzartiesten. En dit komt van de Rediscovered Music of Mary Lou Williams... Uh, ...met een glanschool van Martijn van Ittersen op gitaar... ...en Ruud Bruls op het trompet. Het nummertje heet The Maddie 2. Ja, we zitten aan het einde alweer van ZFM Jazz voor deze week. Uh, volgende week natuurlijk weer een ZFM Jazz op zondag vanaf... 10 uur. Um, ja, er is veel te doen over uh, uh, uh, wolven in Nederland. Ik heb het nummertje uh, van Julie Jewelory Walker, de bluesgitarist. Die is een wolf tegengekomen. Weliswaar niet op de Veluwe, maar in Londen. En dan niet in Downing Street, 12, uh, uh, Downing Street 10 met de de wolf of Dizzy Lizzy, maar ergens in Soho. Uh, ja, dat is het. Uh, mijn naam is Edward Trouwens, Mr. Brightside. Tot de volgende keer. Tabé maakt er een mooie Halloween van. Werewolves of London. Joe Louis Walker.